Welkom terug bij het tweede uur van de Euro Breakdown. Op weg naar de nummer 1 van Europa. Iedere vrijdagmiddag doen we dat tussen 3 en 5 hier op CSM Zandvoort. De 40 beste platen van Europa komen dan voorbij. 20 e jaging alweer van dit lijst. Aflevering 35. Vandaag alweer 3 september van 2010. Deze week 18 stijgers. Twee zittenblijvers. 17 dalers en drie nieuwe binnenkomers. Ik denk dat er ook ruimte gemaakt moet worden in de lijst. Na 20 weken doet stroom mee dat. Allora dans. David Guetta en Vier, Na 15 weken Getting Over You ook op de lijst. En de commander van Kelly Rowland houdt er 13 weken vol. Elise Doolittle, Pack up is met 11 plaatsen de snelste stijger. De Sister Sisters, Fire with Fire, met 13 plaatsen de snelste daler. Lady Gaga, Alejandro en Rox My Baby Left Me staan beide alweer 18 weken in de lijst van Europa. En zijn daarmee het langst genoteerd. Dus we slaan weer even de geschiedenisboek open. Op 3 september komen we in 1906. De Verenigde Natuurmonumenten doet de eerste aankoop, namelijk het Nadermeer. 1944 de Tweede Wereldoorlog. De geallieerde troepen bevrijden deze dag Brussel. En in 1995 wordt IB opgericht. Om hier de 15e verjaardag dus van deze filing site. Terug naar 2010, terug naar de lijst van Europa. Zijn we aangekomen bij de nummer 16. Vier weken lang staan ze in de lijst van Europa. Ze gaan van 25 omhoog naar nummer 16. Dit is Love Winter en het Rozenberg Trio met hun gitara. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George van Dam. FM Zandvoort. Joshua Redding op de Zandvoortse Radio. I will be ready with you. Zeven weken lang alweer in de lijst van Europa van 22 omhoog naar nummer 15 deze week. Daarvoor de Love Wenten aan het Rosenberg Trio Diethara van 25 omhoog naar nummer 16 in de vierde week. En voor het nieuws van 4 uur hoorde je ook nog een stukje van Sherry's met haar Pyramid. De vijf weken lijst van 20 omhoog naar 17. Zometeen heb ik voor je de Ready Set Love Like Wall. En na die plaat gaan we even kijken naar de showbiz. Onder andere nieuws van Kanye West, JC, Rihanna, Lady Gaga. En ook een stukje over Snoop Dogg.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 Gotta love like war, girls whoa, gotta love like war, I can't feel like it don't make sense, cause you're bringing me in and now you're kicking me out again, love's so strong, whoa, then you move on, now I'm hung up in suspense, because you're bringing me in and then you're kicking me out again, hurricane speed train, she's a moving car catcher in the fast lane, oh I gotta know, can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 And the moment all seems so right So would you say your arm will be just fine Would you say your arm will be just fine She's got a love like whoa oh, Girl's got a love like what? I can't feel like it don't make sense Cause you're bringing me in and now you're kicking me out De like like like Ready Set Love Like Who, zes weken lang in de lijst van Europa. Van 23, deze week omhoog naar nummer 14. Lady Gaga die zit op een speciaal dieet. En dat alles om fit te blijven tijdens haar Monster Ball toernooi Sinds een plotseling flauwte in maart op het podium in Nieuw-Zeeland... is de zangeres gebrand op een gezond eetpratoon. Gaga die eet voornamelijk uh, tofu, kalkoen en hummus. Ze eten granenchips met salsa, tofu, stukjes kalkoen, hummus en kokosmelk... vertelt gaga choreogaap aan een Amerikaans tijdschrift People. Toch wijkt de zangeres wel een beetje af van haar principes als ze het podium op moet. Dan drinken we namelijk één of twee wijntjes voor Klap Gibson. Kan je West die gaat weer de studio induiken? Dat doet hij samen met jay in dit geval. Samen gaan zij een album maken. Ik en Jay gaan een album uitbrengen met vijf nummers getiteld Watch the Throne. Laat West weten via Twitter. Twee nummers van het mini-album zijn al opgenomen, waarvan er zelfs al één is verschenen. West stelde het nummer Monster namelijk vorige week beschikbaar als download. Dat alles in het teken van zijn initiatief om tot kerst elke vrijdag gratis muziek te gaan uitbrengen. Mocht je dus geïnteresseerd zijn in die gratis muziek, zoek even de website op van Kanye West. En dan zal je vanzelf alles kunnen vinden. En Rihanna die is ook weer in het nieuws te vinden. Want Rihanna die is helemaal in haar nopjes met haar wassen lookalike. Dinsdag werd een wassenbeeld van de zangeres in Madame Tussauds in Washington onthuld. Rihanna verwisselde onmiddellijk haar profielfoto op Twitter voor een exemplaar waarop zij haar wassen tweelingzus een kus geeft. De 22-jarige Rihanna die is dol op de metamorfose. En dat heeft als gevolg dat de beeld in Madame Tussauds een korte blonde koep heeft gekregen. Terwijl de echte zangeres inmiddels over een lange bos knalrood haar heeft. Maar de zangeres heeft andere dingen om zich druk over te maken. Een nieuwe single komt namelijk binnenkort weer uit. Ze promoten platen Only Girl in the World weer hoogst persoonlijk. je hem steeds opnieuw draaien? Vraagt zij op de Twitter aan bekende DJ Ryan Secret. Alsof ik het enige meisje in de wereld nog maar ben. En als laatste in dit showbizblok een nieuwsje over Snoop Dogg, want die is namelijk nog niet klaar met Kate Perry. De rapper is natuurlijk te horen op uh, Katie's hit The California Girls. Maar de, zangeres die, uh, oh, of de zanger hoopt de zangeres nogmaals te kunnen gaan strikken. En dat alles voor een, een nieuwe single die hij wil gaan maken met haar. Over de nieuwe plaat kan Snoop Dogg nog niet veel vertellen. Maar Kate Perry die kan wel wat dingen vertellen. En een van die dingen is The Teenage Dream, vijf weken lang in de lijst van 19 omhoog naar nummer 13. die beste en zarre vooraf in de Duitse kranten al oh. 20 jaar Ja in you are the thing you want to, you. Live. Live. jaar CFM bekend werd met Valerie. Dat doen samen met Amy Winehouse. Mark Ronson. Bang, bang, bang, bang. Negen weken in de lijst van Europa. Van 15 omhoog naar 12. En de vorige plaat van Case Perry, de Teenage Dream. Vijf weken staat zijn lijst. Gaat omhoog van 19 naar nummer 13. Ook winst is er deze week voor Maroon 5. Oh ja, yeah, ja, echt waar. Misery gaat van 16 omhoog naar 11. Zes weken lang staan zij alweer in de lijst van Europa. Deze week in handen van Maroon 5. ik natuurlijk, Misery. Nummer 20 deze week in handen van The Sister Sisters Fire with Fire. Zakt van 7 naar die 20ste plek. Mohambi met zijn Bumby Ride staat die 4 weken in de lijst. Gaat van 31 naar 19. Train, If It's Love, 10 weken in de lijst. Zakt ook 10 plaatsen van 8 naar 18. Jerry met de Pyramid. 5 weken staat zijn de lijst van 20 omhoog naar 17. Nou, verwendt we dat Rosenberg Trio Guitara staat vier weken in de lijst. Gaat van 25 naar 16. Joshua Redden, I Will Be, be I Rather Be With You. Zeven weken in de lijst van, 15, uh, van 22 omhoog naar die 15e plek. Nummer 14 is er dan voor de Ready Set Love Like Rose. Zes weken in de lijst van 23 naar 14. 13 Kate Perry, Teen Age Dream. 12 in de negende week. Drie plaatsen winst voor Mark Ronson. Bang, bang, bang. En Maroon 5 voor die Netman Misery. Zes weken in de lijst van 16 omhoog naar nummer 11. Vorige week op 11, deze week op 10. Zijn de mannen Every van The Every second is a lifetime. Zo begint hij. Maar de single heet yeah. Better Than Love. In de zevende week van 11 naar 10. Every second is a lie Het Heurt wordt het alweer half vijf hier in Zandvoort. Je weekend staat voor de deur. Het gaat bijna beginnen, maar wat voor weekend? ZFN, westkust weerbericht. Dan gaan We gaan natuurlijk even kijken wat het weer gaat doen van het weekend. Op deze vrijdag schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wel wat wolkenvelden. Het blijft in tegenstelling tot gisteren vandaag wel de hele dag droog. En bij een uh, uit het noorden niet meer dan zwak wijnvindje wordt het niet meer dan 18 graden vandaag. Vanavond en de komende nacht is het weer helder en daalt de temperatuur naar een graad of 9 Morgen is het ook weer prachtig weer met veel zonneschijn. Het blijft droog en het wordt in de middag zo'n 19 graden. De wind waait uit het noordoosten, overwegend matig van kracht. Zaterdagavond en zondagnacht is het ook helder en daalt de temperatuur weer naar 9 graden. De wind waait dan uit het oosten en is overwegend matig van kracht. Zondag, de laatste dag dan alweer van je weekend, ook aangenaam weer voor je. De zon schijnt opnieuw flink en het blijft droog. De oostenwind die waait overwegend matig. De temperatuur stijgt naar 19 graden. Zondagavond maandagnacht is het helder en daalt de temperatuur bij een langzaam in kracht toenemende oostelijke wind dan alweer naar een graadje of 10. In vorige uur had ik het nog over dat de A200 dicht was tussen Haarlem en Halveweg. Goed nieuws, die is weer in allebei de kanten open. Betrouwbaar, maar wel origineel. Comme ta poca vi qui ta va bene, si do la parla piezza americano, quando fa la moda sottaluna, come davvero capi di I love you. van een Land Down Under. Jolanda Bicu en Cap. We No Speak Americano. Zes weken lang in de lijst van Europa. En de nummer 1 van de Zomerse 50. 13 weken... Uh, Vanaf plek 13 naar plek 7. Zes weken in de lijst, dat zou ik zeggen. Daarvoor de plaat van Lady Antebella Meet You Now. Zij staat alweer elf weken in de lijst. En van zes ging zij naar beneden. En wel drie plaatsen naar nummer 9. Voor tijd om de top 5 in te gaan. Dat doen we met de plaat die vorige week nog op 2 stond. En in hand is van Kate Perry en Snoop Dogg. California Girl, 16 weekend lijst van 2, zakt het naar 5. I love the most, I mean the ones, I mean like she's the one, kiss her, touch her, squeeze her bones, the girls afraid she drive a jeep and live on the beach, I'm okay, I won't play, I love the bait just like I love LA, Venice Beach and Palm Springs, summertime is everything. homeboys banging out, all that ass hanging out, bikinis, bikinis, martinis, no wings, just the king and the queenie, Katie my lady, look at her here baby, I'm all up on it Cause you represent California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 We're gonna make it stonden ze net aan in de top 10, nu net aan in de top 5. Van 9 gaan ze omhoog naar plek 4. Zeven weken in de lijst van Europa. Flowrider Rida, Get up. Club can handle me right now. Het is alweer kwart voor vijf. Je weekend. Komt er echt aan. Nog drie platen te gaan. Of nog twee. En nog de nummer 1. Dan weten we namelijk wie de beste is van Europa. Eerst werpen we even een blik op de Nederlandse. Daar zijn zes nieuwe binnenkomers. Tom Helsen staan nu naar op 39. The Script for the first time op 37. Kelly Rowland, David Guetta met Commander komt nieuw binnen op 36. Tim Knol met Sam komt binnen op 33. Nick en Simon, een nieuwe dag, komt binnen op 30. Dat 19e nieuwe binnenkwam voor John Legend en The Roots, Wake Up Everybody. De top 10 van Nederland's top 40, K Perry en Snoop Dogg, California Girls, zat van 7 naar 10. Ricky L. Mike Born Again blijft staan op 9. Flo Ryder David Guetta, Club nu blijft staan op 8. Jolanda Be Cool featuring g -Cup. het is een beetje over voor die plaat. In de dertiende week zakken ze van 2 naar 7. B.O.B. met zijn Airplane staat nu 11 weken in de lijst, blijft staan op 6. Mohambi met zijn Bambi Ride staat 3 weken in de lijst, van 12 omhoog naar 5. Van 5 dan naar 4, MM en Rihanna, love the way you lie. Tim Burke, bromance, blijft staan op 3. De billionaire van Trevi McCoy heeft niet lang kunnen genieten van die hoogste tree. Een week later zakken ze alweer één plek. De beste plaat nu in de Nederlandse is van de Swedish House Mafia. Hun single One. De zeven weken hebben ze erover gedaan. Van vier stijgers deze week naar de hoogste 3 in Nederland. In Europa staat de plaat nog niet in de Euro Breakdown. Of hij dat gaat halen, dat is afwachten. De plaat die het wel gehaald heeft, die is van Rihanna. En hij deed 6 zes weken geleden kwam zij binnen. Vorige week stond ze nog op nummer 12. Deze week dus naar de nummer 3 positie. Rihanna, hier op CFM. Zeven weken lang staat ze in de lijst van Europa. Sia, clap your hands. En vorige week nog op drie, deze week omhoog naar twee. En wie staat er dan op drie? Nou, dat was dus en de DMO. Zes weken in de lijst van twaalf omhoog naar die derde plek. Het is bijna weer. Je weekend komt eraan. Je mag bijna alles neergooien waar je mee bezig bent. En stoppen tot en met maandag. Ochtend een uurtje of acht waarschijnlijk. Dan zal je weer aan de bak moeten. Ik heb nog één plaat voor je klaarstaan. En wat is nou lekkerder?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 Get it, I'll probably visit with Katrina hit, and damn sure I do a lot more than FEMA did, yeah, can't forget about me, stupid, everywhere I go, I might have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, what you say, what you say?